In alle steden in Egypte negeren demonstranten de avondklok. Ze juichen de militairen toe, die de straat zijn opgestuurd om de rust te herstellen. Voor zover bekend heeft het leger nergens ingegrepen. In Cairo voorkwamen militairen zonder geweld te gebruiken dat betogers het gebouw van de nationale televisie binnendrongen. Wel werden gebouwen van president Mubarak's partij in brand gestoken. Niet alleen in de hoofdstad, maar ook in andere steden. Bij de demonstraties is een demonstrant in Suez omgekomen. In het hele land zouden ruim 400 gewonden zijn gevallen. Bij GroenLinks heeft partijvoorzitter Nijhoff zich achter fractieleider Sap geschaard. Samen hebben ze een brief aan de leden gestuurd... waarin ze de steun aan de missie naar Kunduz verdedigen. Een grote meerderheid van de leden is tegen... 200 leden hebben het lidmaatschap opgezegd. In de brief schrijven Sap en Nijhof dat Nederland volgens het verkiezingsprogramma moet bijdragen aan een democratische rechtsstaat in Afghanistan. Volgens hen voldoet de missie daaraan. Het is een echte civiele missie en bij de opleiding van de agenten komt ook aandacht voor mensenrechten en vrouwenrechten en krijgen ze les in lezen en schrijven. Verder benadrukken ze dat de missie niet wordt betaald met geld voor ontwikkelingssamenwerking.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 Het weer. Vanavond en vannacht matige vorst met een temperatuur van min 3 tot min 7. Morgen opnieuw zonnig en fris met maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ANWD verkeersinformatie. Rijd je op de A50 van Os naar Eindhoven, dan kom je tussen Paalgraven en Vegelnoord Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden, en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal. Rijd je op de A50 van Os naar Eindhoven, dan kom je tussen en Paalgraven en Vegel Noord een spookrijder tegen. Dan de files. Er staat nog steeds file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelovaansveen en Leidsendam, 15 kilometer. De politie is daar al een tijdje bezig met technisch onderzoek na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Het zorgt ook voor file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar, daar staat 3 kilometer... Ik heb ook nog het nieuws van de spoorwegen, want tussen Roosendaal en Breda en tussen Utrecht en Den Dolder rijden geen treinen door aanrijdingen. De vertragingen is in beide gevallen ruim een uur. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de norm altijd? Uh, nee, nou, er zijn twee dingen. Max, maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarethe Rijntjes. Een heel goedenavond. Er komt een allesvernietigende financiële crisis aan. Deze weinig opbeurende voorspelling doet financieel analist Willem Middelkoop. In 2007 voorspelde hij als eerste de financiële crisis. En hij kreeg gelijk. En volgens hem komt de grote knal er nu aan. Goedenavond, Willem Middelkoop. Nou, hij komt er niet nu aan hoor. Hm. Nee? Hij is nu bezig. Hij is aan de gang. Hij is al aan de gang sinds 2007. Hij is aan het pruttelen. En ik, ik zit er nu omdat het in Vrij Nederland een stuk staat. En dan, ja, dat is altijd mooi voor de kop om te zeggen. Er komt een grote nieuwe crisis aan. Maar ik bedoel eigenlijk, er is een grote nieuwe crisis. Of er is een grote crisis aan de gang sinds al augustus 2007. En dan noemen we de kredietcrisis. En het wordt zegt als een crisis omdat er te veel krediet is. En die kredietcrisis proberen we te bezweren met nog veel meer krediet. Ja. Dat is een vergroting van het probleem, dat is geen oplossing van het probleem. En daarom kan je per definitie zeggen dat die kredietcrisis... die we denken op te lossen, feitelijk alleen maar even ondergronds gaat... en straks alles vernietigen terugkomt. Want het kredietkaartenhuis is alleen maar groter, steiler en, en instabieler geworden. Klimax komt eraan. Nou, uiteindelijk... Kijk, ik ben een student van de financiële geschiedenis. En uiteindelijk um, kan een instabiel systeem, en dat zijn we gewoon geworden, kan een instabiel systeem uiteindelijk alleen maar instabieler worden. En uiteindelijk zorgt dat een keer voor een, uh, ja, je kan het vernietigende klap ja. noemen, een implosie. Kijk wat er met de Sovjet, uh, het Sovjet systeem is gebeurd. Dat is vergelijkbaar, ja. het Sovjet systeem, dat was ook zeer instabiel, werd steeds instabieler. De, de, de machthebbers in Moskou riepen natuurlijk van... nee hoor, uh, nieuw plan en we gaan het nu redden. Maar op een gegeven moment... ja, op een gegeven moment... dan gaat een uh, kaartenhuis uh, aan zijn eigen instabiliteit uh, uh, ten gronde. Ja. En, maar wij vanuit onze westerse arrogantie denken altijd... dat kan ons niet gebeuren. Maar uh, nou ja, goed. Lees de geschiedenis en oordeel zelf. Ik ben het uh, straks uitgebreid met je erover doorpraten. We hebben elkaar uh, afgesproken om te tutoriëren. Um, want uh, we beginnen altijd met onze vrijdaggast uh, met het nieuws van deze week. En uh, ja, je hebt aardig wat getwitterd over de situatie in Egypte. Dus uh, laten we daar eens even mee beginnen. De ontwikkelingen daar. Die gaan jou aan het hart gelijk. Nou ja, as we speak, uh, gaat de evolutie de volgende fase in, en misschien wel een beslissende fase. Um, het, het gaat me heel erg aan het hart. Want ik zie een heel erg grote link met de kredietcrisis. Die volgens mij um, nog niet veel wordt benoemd. Maar wat er nu gebeurt in het midden oosten Is eigenlijk een gevolg van een uh, vrij dramatische sociaal-maatschappelijke situatie. Als gevolg van steeds hoger worden van de voedselprijzen. En als je daar nu terug gaat naar die kern. Steeds hoger worden van de voedselprijzen. Dat komt eigenlijk doordat sinds de kredietcrisis... die ook al voor veel economische ellende heeft gezorgd... sociaal-maatschappelijke en ecologische ellende in de, in, de, in de arme landen... is er een vlucht ontstaan. Mensen met veel geld, denk daarbij aan China bijvoorbeeld... die enorme reserves heeft. China is nu aan het vluchten eigenlijk uit geld... en die is grondstof aan het kopen. Enorm veel grondstof aan het kopen. Aan de ene kant hebben ze dat nodig voor de industrie... maar aan de andere kant vluchten ze ook. Ze hamsteren als ware grondstoffen. Want ze durven het niet meer? Nee, ze weten dat Amerika maar één ding kan doen... om deze economische crisis te bezweren. Dat is nog meer geld creëren. En als je meer, nog meer geld creëert uit het niets... dan leidt dat tot geldontwaarding. Dus de rijkste mensen op deze aarde... die zijn bang voor een verdere geldontwaarding. Ik noem het wel eens... we zitten in het WK geldontwaarding... want overal zie je echt geld minder waard worden. Iedereen wil haar eigen munt zo goedkoop mogelijk houden... om de export te stimuleren. En omdat... we Bang zijn dat de rijke mensen bang zijn dat het geld minder waard wordt, vluchten ze dus naar grondstoffen en waaronder naar grondstoffen die nodig zijn voor voedsel. En dat drijft die speculatie, want dan gaan speculanten op een gegeven moment meedoen, hedgefunds gaan meedoen. Dat drijft dus enorm alle grondstofprijzen op, maar dat drijft dus ook de voedselprijzen op. Suiker, cacao, mais, soja, het wordt allemaal duurder. En dat heeft dus enorme maatschappelijke gevolgen in die armere landen. In die armere landen begint dat zoveel pijn te doen dat je nu voedselrellen krijgt. Die hadden we ook in 2006, dat zijn we vergeten. Want door de kredietcrisis zijn. Die die grondstofprijzen toen weer gaan dalen. Nu, omdat de economische herstel is wereldwijd, gaan al die grondstofprijzen weer enorm oplopen. Waardoor voedsel te duur wordt. Je krijgt voedsel En dat is eigenlijk de basis geweest van deze ja, revolutionaire krachten die je nu ziet in het Midden-Oosten. En ik denk dat dat het begin is van een lange trend. En die voedselproblemen, die voedselprijzen, die voedselschaarste, die gaat heel groot worden. En dat gaat... Wat we nu meemaken, dat, dat zou best wel eens iets vergelijkbaars kunnen zijn... met wat we hebben gezien na het omvallen van de muur. Dat in, in allerlei landen een soort kettingreactie ontstaat. Maar eigenlijk heeft dat dus heel erg veel te maken met de kredietcrisis. En hoe we die kredietcrisis oplossen met zoveel uh, ja, uit het niets gecreëerd geld. Waardoor die vlucht naar grondstoffen zijn groot worden. Maar is het zo dat die bevolking daar bijvoorbeeld in Egypte en in Tunesië bijvoorbeeld... zich daar bewust van is dat het daarmee te maken heeft? Want nee. ze roepen toch vooral om democratie? Ja, nee, dat, ze hebben... Dat hebben ze zelf niet eens door, maar als je, als je analyseert... waarom ze zijn gaan demonstreren op dag één... Ja. dan was dat omdat ze in opstand kwamen tegen de hoge benzineprijzen... en de hoge voedselprijzen. Daar begon het mee. En, en daarnaast zijn ze natuurlijk die dictatuur en het gebrek aan vrijheid zat. En, en journalisten vinden het natuurlijk veel mooier om te zeggen... er wordt nu gevraagd om vrijheid, om verkiezingen, om een revolutie. Maar als je vergeten dat de massa in opstand kwam... omdat het rijst en de graan onbetaalbaar werd... Want er is iets voor nodig om de vonk te laten uh, ja. ontsteken. En dan meteen het hele patatje. En dan wil je ook meteen de democratie. Tuurlijk. Ja, Dan wil je het paleis. En dan wil je het goud het De hele de het dag op Radio 1 natuurlijk allerlei verslagen vanuit Cairo. Uh, Nicole Lefevre bijvoorbeeld. Uh, laten we die even luisteren over de stand van zaken in Cairo. Nou, de stad is volledig uh, belegerd. En grote groepen mensen zijn de straat op gegaan.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 Ja, want in Egypte, dat is het laatste nieuws nu, is de avondklok ingegaan. Niemand schijnt zich daar aan te houden. Uh, niet trouwens alleen in Cairo, maar ook in, uh, in andere steden. En Mubarak, de president daar, die heeft uh, nog, uh, zich steeds nog steeds niet laten zien. Hij zwijgt in alle talen. Al vier dagen. Hè? Ja, zelfs na een oproep vanuit zijn eigen partij. Wat, hoe verwacht je dat dit af gaat lopen eigenlijk? Nou, dit, dit kan bijna, niet. de geest is uit de fles. En, uh, dat, dat, dat, dat hebben we ook gezien in, uh, in het Oostblok. Als de massa eenmaal de angst kwijt is en, um, en eenmaal ziet dat ze heel ver kunnen gaan, dat, dat is een zichzelf versterkend effect. Dat zie je eigenlijk overal in systemen terug hè. dat zie je ook terug in financiële markten. Als er eenmaal ergens een hype, het is eigenlijk een soort hype hè, en dan een soort demo een revolutionaire hype. Als dat eenmaal begint, dat is zichzelf versterkend en dat leidt altijd tot een climax en daarna. Uh, ja, da da daarna ja, daarna grote veranderingen. Ja. Nou ja, maar dan zijn de problemen die jij net schetst... Uh, met een democratie, zijn die natuurlijk nog steeds niet opgelost. Nee, nog sterker. Ik denk dat ze in Amerika en ook in Israël hard vasthouden. Want vergeet niet, Mubarak werd natuurlijk altijd gesteund... min of meer door het westen. Want Mubarak zorgde ervoor dat er geen vrije verkiezingen waren. En heel veel van die Noord-Afrikaanse landen... als het echt vrije verkiezingen zijn, dan worden dat moslimstaten. En misschien wel uh, extremistische moslimstaten. Dus wij willen als Westen helemaal niet dat daar democratie komt. Want we hebben op die manier de boel de aardig onder controle. En vergeet niet, uh, als het Suezkanaal in Suez, de stad Suez. er zijn de grootste uh, onrust al dagen. Als het Suezkanaal wordt gesloten. wat denk je dat de olieprijs gebeurt? Uh, dus het, dit heeft allemaal hele grote geopolitieke consequenties. En, en, en het hoort voor mij bij de grote onrust die dus is begonnen. Uh, met de start van de kredietcrisis. Sinds de start van de kredietcrisis... augustus 2007... en het omvallen van Lehman Brothers september 2008... zijn er zulke snelle dramatische veranderingen... op zoveel gebieden. En ik denk, dat, dat, dat houden we. En dit is, ik, heb, ik roep het nu al een paar jaar. Dit is een permanente crisis. Ja. En die duikt die krijgt steeds nieuwe gezichten. Ja. En, en, en heel weinig mensen... Die, die, die zien dat allemaal met elkaar in verband. Want die olieprijs die tot 150 dollar... per vat opliep in 2006... was weer de aanleiding voor Amerikanen... Om, ja, om het huis niet meer te kunnen betalen. En we zien nu die olieprijs... daar weer boven 100 dollar komen. Staan we heel dichtbij. En wat ik al eerder vertelde, speculanten... die, die, die, die, denk, die zien daar een kans om geld te verdienen. Ik ben zelf op dit moment professioneel beleggen. Ik zit in grondstoffen. En dus ik zie die bewegingen van binnen uit... En, en ja, dat, dit kan niet anders als hele, hele grote bewegingen gegeven op elk gebied. Maar goed, je zegt het zelf al. Ik speculeer nu in grondstoffen. Ja. Omdat jij snapt dat, dat je het daarvan moet hebben inmiddels. Ja, nou, je moet. Je moet. Um, ik ben... Ik... Mensen denken altijd dat ik als journalist begonnen ben. Maar ik ben eigenlijk begonnen als uh, ja, opportunistisch uh, belegger. Speculant, zakenman. Uh, Gewoon geld verdienen. Op. Ja, in de jaren negentig kocht ik al appartementen in Amsterdam. Dat ik dacht dat ze in uh, waarde omhoog uh, zouden gaan. Uh, ik dacht op een gegeven moment dat uh, ik kreeg hoogte hoogtevrees. Ik dacht dat uh, de huizenprijzen in Amsterdam zoals zouden kunnen gaan dalen. Dus tussen 2001 en 2004 heb ik daar winst in genomen. Toen ben ik op zoek gegaan naar een plek waar ik die winsten in kon herbeleggen. Dat ik werd kreeg hoogtevrees? Ja, van de huizenprijzen. Oh, Oké. Okay. Ja, Jij huizen... dacht, dat kan niet verder gaan? Nou, dat, dat kan niet goed blijven gaan. Het kan best nog één of twee jaar verder gaan. Maar als je wacht op de top als ja. belegger, als investeerder... Dan, dan, dan doe je het vaak fout. Dus je moet er voor de top uit. Want een huis verkoop je niet in één nee. dag. Dus toen ben ik dat geld gaan herbeleggen. En toen heb ik gedacht, wat zou nu kunnen gaan stijgen? Want je moet iets kopen wat erg laag staat. Ja. Wat niemand wat in ziet. Dat werd toen goud en zilver en grondstoffen. Ik heb dan een beleggingsfonds, ben ik daarin begonnen. Gold and Discovery Fund. En ik, ik ben nu professioneel daarmee bezig. En ik beleg mijn eigen geld en dat van een hele hoop andere vermogende mensen. Waarom wil jij zoveel geld verdienen eigenlijk? Nou, dat is um, Groucho Marx, zei dat ooit, hè, de komiek. Hij zei, uh, geld stelt je in staat... Uh, de dingen die je niet leuk vindt, door anderen te laten doen. En omdat ik een hele hoop dingen niet leuk vind, <laughs> wil ik graag veel geld hebben. Wat dan, nou, dan bijvoorbeeld is... wil je kunnen betalen? Nou ja, ik, ik haat het strijken van uh, overhemden, het schoonmaken van mijn huis. Ja, maar dat en, kost uh, 60 euro. Nou, nou tel al die dingen bij op. Nee, maar het, het is mensen. Ik heb, ik heb gestudeerd, ik heb tijden heel weinig geld gehad. En um, um, geld koopt vrijheid. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maakt het je gelukkig? Geld, geld koopt vrijheid. En vrijheid met gezondheid is het belangrijkste wat er is. Gezondheid kan je niet kopen, vrijheid vaak wel. Want wat doe je met dat geld? Ik bedoel, is het zo nee, dat je daarmee vrijheid koopt, inderdaad? Nou, behalve kijk, dan die uh, nou, kijk, je hulp. Hebt, je, hebt, je hebt niet zo heel veel geld nodig om een goed leven te hebben. En ik heb precies hetzelfde leven als uh, 10, 15 jaar geleden. Ik, mijn huis kost mij netto 500 euro per maand. Dus, dus wat ben doe je dan uur... met dat geld? Nee, dat. Kijk, geld geeft je vrijheid. Het geld is, is een middel, is geen doel. Dus ik hoef niet dat jacht te hebben. Ik hoef niet dat grote tweede huis te hebben. Maar. Uh, het is er. Het, het is er en dat geeft rust, dat geeft veiligheid. En het maakt je heel autonoom en onafhankelijk. Want ik merk in het economische veld ben ik een van de weinigen... die echt eerlijk kan zeggen wat hij denkt. Want bijna alle hoogleraar die ik tegenkom, die hebben een dubbele pet op. Die werken of voor de overheid of zijn adviseur voor de Nederlandse Bank... of werken als partner in een of ander accountantskantoor. En die hebben toch allemaal, ze kunnen niet alles zeggen. En het is heerlijk als je financieel onafhankelijk bent... Je hebt aan niemand verantwoording ja. af te leggen behalve aan jezelf en dat geeft je heel veel rust en vrijheid. En uh, nou ja, je bent natuurlijk van doemscenario. Hè? Ik bedoel, je noemt nu de situatie in, uh, in Cairo. Nee, die ik, uiteindelijk. Zo, of reëel, nee, hoe je het ook noemt. Nee, ik ben van het realistische scenario. Okay, maar reali ik, ben, ik ben een nieuw boek aan het schrijven ja. en in plaats van een opdracht voorin zet ik daar een spreuk. En nou, die heb ik zelf verzonnen voor het eerst van mijn leven. In een land van optimisten heet een realist een pessimist. En dat is, ik ben een realist. Alleen omdat de rest allemaal optimistisch is... Ja. noemen ze mij een doemdenker en een pessimist. Maar ik ben, ik ben de enige die realistisch benoemt wat er aan de hand is. Ja, want daar ja. wil ik het een beetje over hebben. Hè? We weten twee dingen in dit programma. We ja. hebben het over twee dingen. We hebben Cairo besproken. Nu wil ik het hebben met jou over dat realistische, om jouw formulering te gebruiken, uh, scenario. Die boom, die financiële boom die eraan zit te komen. Die explosie. Nou, waar we in zitten, okay, ik blijf nou ja, herhalen. Oké, okay, die, die uiteindelijk tot ellende, echte ellende leidt. Want het is natuurlijk nu in de kiem gesmoord. in, in nee, zin. nee, want we hebben net geconstateerd dat Egypte onderdeel is van die ontwikkeling als gevolg van de kredietcrisis. Dus de, de boom vindt nu plaats. Ja, dus wij Alleen, denken het gaat best wel weer wat beter. Het was Dubai, het was IJsland, het was Griekenland. Het is nu Egypte. Je hebt crisis na crisis. En die hebben allemaal met elkaar te maken als je het grote plaatje ziet. En, en, en er is eigenlijk sprake van een grote onderhuidse veenbrand. En die veenbrand die gaat door. En als de uitslaande brand wordt, dan wordt het zichtbaar in de media. En dan gaan we die brand blussen. Mm -hmm. En als die brand is geblust in IJsland of in Dubai of ergens anders. En dan denken we dat de veenbrand voorbij is. Nee, de veenbrand gaat gewoon door. En die wordt alleen maar groter. En het is dus niet zo van Willem heeft in 2007 in een glazen bol gekeken. En een kredietcrisis voorspeld. En toen gebeurde die toevallig. En nu ziet hij een nieuwe crisis. Nee, het is... De permanente kredietcrisis. Hij zegt, het gaat gewoon door. Ben je bang zelf? Nou, nee... Ik was bang in 2008, omdat we toen, en dat heb ik later bevestigd gekregen... Eh, bijvoorbeeld van de financiële topman van AXO, die ik ooit sprak eh, in die tijd... omdat ik dagvoorzitter was, op een dag waar al die topmensen bij elkaar kwamen. En toen nam hij mij in, in de pauze een keer apart. En toen zeiden, wat ik nu heb gehoord, ik ben Den Haag bijgepraat over de crisis. En als het fout was gelopen, hè, twee maanden geleden, eind 2008, dan was het ruilhandel binnen 24 uur wereldwijd geweest. Het systeem desintegreerde, wat we in Rusland hebben gezien. Maar kun je dat in stapjes uitleggen? Hoezo ruilhandel? Dat wil zeggen dat ik jou een, een boterham geef... en jij geeft mij dan een nieuw kledingstuk. In 2001 was er een crisis in Argentinië. Een financiële crisis. Argentinië kon niet meer aan financiering komen. Op een gegeven moment is het voorbij, kan je niet meer lenen. Er is een grens aan wat je allemaal kan lenen. Want die banken ge geven sloten? niks meer. Nee, het buitenland, het buitenland wilde Argentinië niet meer helpen. Op een ochtend gingen daar de banken niet meer open. Die bleven drie maanden dicht. Argentinië was het zevende rijkste land ter wereld in de jaren 70. Westerse bevolking, westers opgeleid, vol met grondstoffen. En binnen 24 uur was in Buenos Aires, een miljoenenstad, 2001... binnen 24 uur, 24 uur was het ruilhandel. Want ik vraag het vaak aan zalen waar ik voor praat... Hoe, wie van de mensen hier heeft meer, meer dan 100 euro op zak? Dat is maar 10%. Dan vraag ik wie heeft meer dan 50 euro op zak? Dat is 20%. Dus als het systeem... Faalt, mm -hmm. he, dan faalt de pinautomaat, dan gaat de deur dicht. Dan is 80% van de mensen die is binnen 12 uur door zijn geld heen. Ja. Nou ja, als je dan vervolgens nog iets wil van iemand, dan moet je gaan ruilen. En dat, en dat nogmaals, ik heb de financiële geschiedenis bestudeerd. En als je dat bestudeert, financiële crisis zijn van alle tijden, mag weten. En wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Het is in IJsland gebeurd. Het is in Joegoslavië gebeurd in de jaren negentig. Het is in uh, het Sovjet-imperium gebeurd. Het, het is van alle tijden. Alleen wij denken vanuit onze westerse arrogantie en hoogmoed... dat dat ons niet kan gebeuren. Maar de, de enige die echt bovenstand hebben geleefd al die tijd... dat zijn wij in het Westen. Want we hebben die, we die welvaart niet bij elkaar verdiend. We hebben het bij elkaar geleend. Ja. Ik laat altijd... Nou zijn er natuurlijk ook een heleboel mensen. Ook ja. niet de minste. Hè? Bijvoorbeeld economen aan allerlei universiteiten. Die zegt die middelkoop, joh. die is zo somber. Het is een... Die denkt alleen maar in vreselijke scenario's. is helemaal niet nodig. Want kijk eens even wat er nou de laatste tijd allemaal is gebeurd. In 2009 kromp de economie. Maar dit jaar groeit de Nederlandse economie weer met 1,7%. Volgens de Nederlandse bank blijft ook de komende twee jaar de groei rond dat niveau. In 2012 is de Nederlandse economie weer op het niveau van voor de crisis. Ja, sommige klanten merken dat het beter gaat. Niet over de hele linie, maar bijvoorbeeld in de industrie is dat duidelijk het geval. En dat zie je terug in de, in de posities van de bedrijven, in de kredietwaardigheid van de bedrijven... en dus ook in de stroppenpotten van banken. We zullen toch ook rekening moeten houden met het feit dat wij een groot internationaal bedrijf zijn die met verschillende landen en verschillende landsaarden werken en ook met verschillende culturen met betrekking tot beloning. Maar we moeten wel respect hebben voor wat er in die landen gebeurt. Remember, for all the hits we've taken these last few years, for all the naysayers predicting our decline, America still has the largest, most prosperous economy in the world. No workers, no workers are more productive than ours. No country has more successful companies or grants more patents to inventors and entrepreneurs. We're the home to the world's best colleges and universities. Obama, zegt hij maar wat om, om de moed erin te houden of uh, nou, weet nou, hij eigenlijk we, ook wel beter? Daar wordt hij voor betaald. Als president moet je natuurlijk optimisme en kracht en hoop. Hè. Er Toen. zou verandering komen, change. Nou, ik zie de change niet, maar goed. Uh, Amerika is een heel mooi voorbeeld. Een hele beroemde econoom die zei laatst dit is het beste herstel wat je met geld kunt kopen. Er komen nu in Amerika weer banen bij. Er is in Amerika zoveel geld in de economie gestopt de laatste twee jaar. Dat elke nieuwe baan omgerekend 4 miljoen dollar heeft gekost. Dus als je maar genoeg geld tegen gooit, kan je inderdaad herstel kopen. Alleen dat is tijdelijk vaak. Dat is op een gegeven moment uitgewerkt en de schulden blijven staan. Als je kijkt naar de schuldpositie van Amerika... het begrotingstekort is nu meer dan 40 procent. De uitgaven van de overheid liggen 40 procent hoger dan de inkomsten. Mm -hmm. Als je kijkt naar de schuldontwikkeling van Amerika... dat begint nu een parabolische lijn naar boven te worden. Ja, gaat mis. En, nou, dat, is ja. Dat, dat is per definitie onhoudbaar. Maar het is zo, jij bent een expert. Hè? Jij, uh... maar ik heb erin verdiept. Jij ja. hebt je erin verdiept. Daar ben je ook heel, van, heel erg van overtuigd. Um, maar jij hebt inmiddels ook zo'n autoriteit dat je misschien wel invloed hebt op het hele proces. Nou, ook daar, ben ik ook heel, daar ben ik ook heel voorzichtig tegen wie ik erover praat. En ik heb er in Vrij Nederland over gesproken. En toen werd me die vraag gesteld. En zei ik van ja, wie leest er nou Vrij Nederland? Hè? Dat is toch een klein. Eh, ik zou het bij de Telegraaf in een groot interview niet zo gauw zo scherp zeggen. Omdat je moet uitkijken. Inderdaad, ik wil mensen geen angst aanpraten. Uh, het is dat wij elkaar kennen al een tijd. En daar ben ik op deze uitnodiging ingegaan. Want toen ik uh, werd gebeld, zei ik van nee, dat, ik ga daar niet over verder praten. En, maar je doet het wel. Ja, ik doe ken... je dat voor mij? Nee toch? Nee, dat je... doe je toch ook omdat je dan nee, een boodschap nou, hebt? Nee, ik, ik ken jou al, uh, al jaren wat dat betreft. Uh, um, vond, ik, vond, vond ik het een goede plek om het daar serieus een keer over te hebben. Maar ik heb ook in dat interview van Vrij Nederland gezegd... dat ik vanaf nu heel terughoudend omgaan met de media. Ik heb de afgelopen zes keer nee gezegd tegen de Wereld Draait Door. Mm -hmm. Maar ik, denk eh, je dat, want als jij dat eenmaal hebt gezegd... er zijn mensen die Vrij Nederland uh, lezen, die Radio nee, 1 luisteren... dat ja, gaat dan toch weer een sneeuwbal Ja. Hebben? nou dat, dat Zou je dat niet ik, willen? Nee, ik, ik ben me heel erg van bewust... Um, dat je niet zomaar um, allerlei dingen moet gaan roepen en wat de gevolgen kunnen zijn van dingen die ik krachtig kan zeggen en waar ik misschien volledig achter sta en wat ook helemaal in de lijn der verwachtingen ligt. Maar dat mensen... Ik wil mensen, ik wil mensen niet, niet bang maken. En kijk, als je het in een boek opschrijft, is het de vrije keuze van mensen om een boek te kopen. En, um, maar dat is iets anders dan dat je in de massamedia mensen gaat oproepen om... Uh, maar omdat je dus uiteindelijk je bewust bent van je eigen macht? Ja. Yeah. Ja, en er is, er is, ik heb één keer gelogen, en dat was bij de Wereld Draai Door... toen vroeg Matthijs, uh, kunnen we rustig slapen of moeten we extra gaan pinnen? Dat was op het dieptepunt, op het hoogtepunt van de crisis. En toen heb ik bewust gelogen, omdat ik had zelf die dag uh, twee keer het maximale gepind. En ik weet dat heel veel topmensen in het financiële systeem dat hebben gedaan. Nog sterker in de mis van financiën, heeft zijn vrouw gebeld... heeft de deur van het kantoor gesloten, heeft gezegd, uh, bid, bid voor ons. Hoe weet dat, je dat? Dat is uit de memoires later gebleken. De topman van Pimco, Pimco is de allergrootste obligatiebelegger ter wereld... die heeft om vier uur s'nachts zijn vrouw gebeld en gezegd... Uh, hij ging om twee uur s'nachts naar kantoor, hij heeft om vier uur s'nachts zijn vrouw gebeld. Ze zei, neem morgen alle geld op wat je op kan nemen bij de bank. En dat waren de insiders. Dus. Maar goed, jij zegt zelf net ook, um, want dat is een beetje dubbel. Aan de ene kant zeg je het wel, aan de andere kant wil je eigenlijk ook niet in de Telegraaf zeggen, zoals je net zei? Nou, je wil niet dat er een kop... De NRC Next had een kop uh, in de crisis. Uh, pin nu het nog kan of zo. Nou, dat is gewoon... Dat is, dat is gewoon levensgevaarlijk. Kijk, de crisis is nu Jij weg. zou nooit, nooit een lakenman worden die zegt... Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Want, uh, die zegt, nee, je moet nee, wel nee, ik, je geld Kijk, ik, ik ben journalist. Ik voel me journalist nog steeds. En ik, ik ben ook een beetje een dominee. Ik wil ook vertellen wat ik zie. En daarom twitter ik ook. Ik heb een behoefte om te uit wat er in omgaat, wat ik zie... En ja, soms zou uh, je willen dat je die behoefte niet had. En uh, kijk, ik ken heel veel mensen die hetzelfde zien. En die zijn gewoon aan het beleggen, gaan aan het investeren. Ja, maar... En die worden heel erg rijk met dezelfde kennis. Maar die houden die kennis voor zich. Ja, maar jij bent uh, misschien inderdaad een leraar, een dominee. Of wil je ertoe doen? Ik bedoel, dat kan ook. Ja, nee, het is, er zit natuurlijk ook een narcistische component in. Van, uh, kijk, eens, ik ben slimmer dan de rest. En uh, dat is natuurlijk heel leuk... Uh, dan ben ik een alfamannetje. mannetje En je wil natuurlijk bovenop de rot zitten en slimmer zijn dan, uh, dan de rest. En ik kreeg anderhalf jaar geleden een telefoontje. En toen nam ik op. Het was Willem met Mark Rutte. We moeten een keer lunchen. Hij kende hele Mark Rutte niet. Hij klonk heel enthousiast. En vrolijk en vriendelijk. Ik heb maar ja gezegd. dat was ook heel gezellig. Maar kijk, dat, dat is natuurlijk leuk. En uh, toen stond hij trouwens heel laag in de peilingen. En later, uh, later werd hij premier. Maar, maar het is natuurlijk leuk dat wat je. Ik heb er veel over nagedacht. Je hebt het opgeschreven. En het is leuk als dan blijkt dat mensen daar waarde aan toe kennen. Ja, dat, uh, dat heeft een hele narcistische kant en het is natuurlijk zo dat je bent ook voor gek verklaard een hele tijd hè? ik bedoel jij kwam toen met die ja is dat toen, is minder leuk maar uh, minder maar, leuk nee maar je moet ook maar gewoon... heb je toen ook gedacht zie je nou wel ik heb gelijk ja nee dat heb je natuurlijk kijk eh, zelfs bij rtl op de redactie is heel lang om me gelachen. nou eh, je, je werd misschien ook wel ik heb ook wat mensen om mij heen hè, dus toch wat al wat, wat, wat is al heel lang raar tegen mijn uh, denkbeelden aangekeken en Um, dan is het, uh, ik weet nog uh, goed dat het op een gegeven moment de Amerikaanse banken omvielen. En dat ik vanuit de auto mijn uitgever belde en zei ja kijk nu komt alles uit. Ik wist alles wat ik heb op opgeschreven in als de dollar valt mijn eerste boek. Mm -hmm. Alles kwam uit. Ik had gezegd, Fannie Mae, Freddie Mac, de hypotheekgiganten gaan het onder. Ford en General Motors overleven het niet. Uh, Wall Street stort in. Het gebeurde allemaal binnen ja. een, paar, een paar weken. Ja, en nou is het zo dat jij natuurlijk, je hebt dus gelijk gehad. En jij zegt nu ook al jaren, jongens, jullie moeten in goud beleggen. Je hebt je eigen goudfonds. Maar even in dat scenario, het gaat fout. Er komt ruilhandel, hè? het letterlijk. Ja, nou, nee, daar, daar ga ik niet over speculeren. Dat heeft ook helemaal geen zin. Want dat is ook nog ver van ons verwijderd. Dat is iets wat we Nee, maar goed. Nog, nou, stel, jij zegt. Nee, sowieso... Moet je in goud handelen? Nee, dat is toch wat je da, da, nu zegt? Nee, je moet niet in goud handelen. In goud investeren. Je, nee, kijk, er zijn heel veel mensen zijn vermogend. Echt vermogend, hè, een miljoen of meer. Mm -hmm. nou, mensen die dat op de bank hadden staan, dat leek altijd het veiligste wat er is. Onze Nederlandse banken. We hebben immers geleerd dat die banken niet veilig zijn. Hè. De kleine banken hebben we om laten vallen, zoals DSB-bank. De grote hebben we gered. Maar geld is dus niet meer veilig. Zeker niet omdat overheden massaal geld creëren om deze crisis te bestrijden. Dus mensen met geld maken zich zorgen. Nou, vanuit mijn nieuwe uh, beroep als, uh, als manager van een beleggingsfonds spreek ik veel met die mensen en raad ik ze iets aan. Ik zeg: Nou, als je, als je bang, bang bent voor. Um Um, kredietcrisis 2.0, en die komt er zeker aan... Hè, als je het mij vraagt, mm -hmm. dan moet je nu beginnen... een deel van je vermogen in veiligheid te brengen. En dus en, om te zetten dus, in goud? Nou, en dus grijp je terug op de oude Zwitserse bankierswijsheid. Je begint met 10% van je vermogen in goud en of zilver onder te brengen... omdat goud is altijd de basis van geld geweest. En goud zal altijd geld blijven. Maar als het geld geen waarde meer heeft... dan heb je toch niks aan zo'n klok van goud? Want jawel. dan kan niemand het meer betalen. Nee, luister. <laughs> goud, goud is geld, gewoon per definitie. Maar waarom? Maar goud, omdat goud het enige van alle elementen is... wat wereldwijd door iedereen herkend wordt als waardevol. Van de 6 miljard mensen op aarde... Zijn, uh, wil 99% zoveel mogelijk daarvan bezitten. Ja, maar dus... als, je, als, het, als we alleen maar uiteindelijk moeten overleven... en nou, uiteindelijk je... boterhammen moeten eten en moeten ruilen voor andere dingen... kan mij het schelen of jij goud hebt? Wat kan mij dat goud nou schelen? Nee, nee. omdat ik zeg 99% van de mensen wil zoveel mogelijk goud bezitten. Dus maar als, ook als, als er geen systeem meer is? De, juist, juist dan, want dan komt het op ruilen aan. Ik geef al het voorbeeld van de hongerwinter... dat je met je houten banden naar die Wieringen reed vanuit Amsterdam. En jij had goud gouden munten bij je. En je buurman van de Kinkerstraat, die had een oude encyclopedie achterop. Wie kreeg de aardappelen mee? De man met de gouden munten. Dus dat is universeel. Er zijn tientallen, honderden voorbeelden... uit de financiële wereldgeschiedenis... dat mensen heel veel baat hebben gehad... als ze een deel van hun vermogen... op tijd in iets van eeuwige waarde hebben En, en jij bent ervan overtuigd dat hoe de situatie zich ook ontwikkelt... goud blijft die waarde houden. Nou Nee, dat, dat leert 4000 jaar geschiedenis. Ja. Op dit moment in Egypte... Er is een goudmijn in aanbouw waar uh, de, de, de farao's al hun goud vandaan hebben gehaald. Ja. Toen was het al waardevol. Het is nog steeds waardevol. Hetzelfde goud uit diezelfde plek in de Sinai. En de luisteraars van Radio 1 die dit gesprek hebben beluisterd... die hebben geleerd. Ze moeten gaan beleggen. Nee, in ze, grondstoffen? Moeten, ze moeten helemaal niks. Alleen, als je vermogen bent, dan is het erg verstandig om zeg maar de kredietcrisis van 2007-2008 als een soort gele kaart te, te, te, te beschouwen. Het is een grote waarschuwing geweest. Je weet wat er kan gebeuren. Het is toen al bijna fout ja, En gegaan. dus wat moeten ze doen? Nou ja, dat is, uh, lees mijn boeken. Daar staat alles, daar staat alles in één rustig zin. in. Nee, je moet, je moet zorgen dat je flexibel bent en je moet voorbereid zijn... en je moet de autoriteiten wantrouwen, want die zullen je wat op het altijd verkeerde been zetten. Maar goed, je hebt ook gezegd, goud blijft altijd waarde houden. Grondstoffen, dat wordt nu datgene met waarde, daar beleg je nou, zelf in. Nou, belangrijkste devies dan, beleg in de zaak die de overheid niet bij kan drukken. Beleg. Stop je geld dus niet op een spaarrekening. Houd het niet in geld. Stop, koop geen staatsobligaties. Beleg in de zaken die de overheid niet bij kan drukken. Dat is het allerbelangrijkste. En dat zijn grondstoffen. Willem Middelkoop, financieel analist. Nou, laten we hopen dat de wereld niet gaat exploderen... op de manier zoals jij dat zegt. Ja, jij bent ervan overtuigd. Laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Op termijn allemaal. Op hè? termijn. Verlopen, ja, niet rustig precies, Ja, geen, geen geld van de bank halen bedoel je. Nee. Goed, dankjewel Willem Middelkoop. En tot zover deze uitzending van Twee Dingen. Maandag zit hier Kees Grimbergen. Straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Wat heb jij op het menu? Wat zeg je nou? Wat heb, jij oh, wat op heb ik menu? op het menu? Ja, sorry. <laughs> het is vrijdag, daar ben ik altijd een beetje al uh, met mijn hoofd bij het bier. Zal ik maar zeggen. Ja. Nou, ja. Goed, wat gaan we zo meteen doen? Heel veel het laatste nieuws uit Egypte. Dat hoor je van Midden-Oosten-redacteur van NOS, Mustafa Oekbi. En ook bij ons in de studio, Monique wel. En haar vader zit daar, zij is Egyptisch. En dat uh, is uh, lastig en heftig voor haar. En ze probeert af en toe contact met hem te zoeken. En er zit nog een heel verhaal aan vast. Dat hoor je allemaal en nog veel meer in BNN Today na het nieuws van half negen. Hier is Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS-journaal. In alle Egyptische steden negeren demonstranten de avondklok. Ze juichen de militairen toe die de straat zijn opgestuurd om de rust te herstellen. Voor zover bekend heeft het leger nergens ingegrepen. In verschillende steden zijn gebouwen in brand gestoken. Bij de betogingen is een demonstrant in Suez omgekomen. In Cairo zouden vandaag vijf doden zijn gevallen. In het hele land zouden ruim 400 gewonden zijn gevallen, maar getallen rond de 800 worden ook genoemd.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 Het is vrijdag, 28 januari, 3 over half negen. Goedenavond. Ja, vandaag weer duizenden mensen de straat op in Egypte. Die demonstreren tegen het bewind van Mubarak. Zometeen het laatste nieuws van de NOS correspondent um, Mustafa Oekbi. En van Monique Samenwel, die Egyptische is. En uh, ja, haar familie zit daar en dat is een heftig verhaal. GroenLinks heeft het zwaar. De partij die stelt natuurlijk vannacht in met de trainingsmissie naar Afghanistan. En sindsdien hebben zo'n 200 mensen hun lidmaatschap... Opgezegd, zo meteen GroenLinks'er Tovik Dibi hierover. En onze modeprins Joris die is op uh, veel plekken geweest. Maar nog nooit echt naar een modem fashion week geweest. Zoals hier in Amsterdam. En uh, heel eerlijk, ik ga hier gewoon even naartoe om aapjes te gaan kijken. En naast mij, Luukie Kink, een update van Ranking. Ja, zometeen het laatste nieuws is over Egypte. Dat nieuws houdt ook heel Nederland vandaag de hele dag al bezig. Verder het debat van gisteren en de reacties dus daarop van vandaag. En wat positieve nieuws is er ook. De VVV in Den Bosch gaat een nieuw Kids-arrangement organiseren. En in Almere willen ze van het gescheld in de raadzaal af. Ik ben met burgemeester bij eens dat uh, taalgebruik in de raad uh, wat, wat rust moet hebben. En, en dit soort woorden moet je daarom ook uh, niet gebruiken. Zometeen om negen uur hoor je de uitgebreide versie van Ranking de Nieuws. Ja, Luuk, dank je wel. En dan uh, hoor je iedere dag hier op deze plek bij BNN Today wat bekende Nederlanders zoal bezighoudt. Te beginnen vandaag met communicatieadviseur en oud-staatssecretaris Jack de Vries. Vandaag is de day after. ...het dag na het debat over de politiemissie in Kundus. Terugkijkend past Hulde voor Jolanda Sap... ...die als nieuwe leider van GroenLinks daadwerkelijk haar nek heeft uitgestoken. Zal ongetwijfeld kritiek krijgen, maar ik vind dat ze een pluim verdient. En de dag van schoenenontwerper Floris van Bommel. die van Abelsvoort behandelt bij Willem II altijd de geblesseerden in het veld. Een van onze tradities op de tribune is dat ik wanneer er langsloopt ...altijd heel hard een liedje voor hem schreeuw dat elke keer anders is. Vanwege onze eerste overwinning hierbij nog een keer mijn Herrie van afgelopen zaterdag. En wie heeft er voor zijn huis een illegale carport? Herrie van voor? <lacht> cabaretier Guido Weijers. Ik ben vorig jaar zelf in Afghanistan bij politietrainers op bezoek geweest. En ik denk niet dat zo'n politiemacht verschil maakt. Maar Jolande Sap eiste gisteren dat er niet wordt gevochten... en heeft misschien nu wel een beetje oorlog binnen GroenLinks. Maar we gaan nu dus toch, want... Mark Rutte wil zo graag vrede met Amerika dat hij er graag een oorlog ergens anders voor over heeft. En acteur Marcel Hensema, die is bekend als die pisnicht uit de film Simon. En dan, vanaf vanavond is hij ook te zien in het toneelstuk Olie. En hij, in de film Sonny Boy. Zometeen praten we verder met hem. Maar eerst Marcel, hoe was jouw dag vandaag? Ik heb uh, gezocht op een reis naar Thailand voor de hele familie. Ja. Ja, men wakker ja. worden. Ja, sorry. <laughs> Menno maar voor de sport. Goedenavond. Uh, ja, ik mis dat een beetje in ranking de nieuws, uh, maar goed, dan, dan behandel ik het maar. Luis Suarez gaat uh, toch weg bij Ajax ja? voor een ja. bedrag ja kan oplopen tot 26,5 miljoen euro. Laat Ajax uh, dus de topschutter gaan naar Liverpool. De Hele dag, ja, hing het al in de lucht. Luis Suarez trainde nog gewoon mee, maar stond toen wel Ajax TV even het woord en zei toen het volgende. Ik weet de situatie dat Liverpool wil naar mij. En uh, ook uh, is een mooie kans voor mij gaan naar een grote club van Europa. Ik zeg altijd, wanneer is een mooie kans voor gaat. Maar nu alleen uh, de wachter voor de akkoord en Liverpool -Lijf. Ja, Iets uh, met Liverpool. Ja, en een <laughs> dat deal en hij is blij en uh, een prachtige kans. Uh, <laughs> Misschien spreekt hij beter Engels ook, dus het is goed dat hij weg gaat. <laughs> Het is wacht op het akkoord, daar kwam het <laughs> eigenlijk uh, op neer. Ook uh, coach Frank de Boer die zag die bui al aankomen vanmiddag. Toen de deal dus nog niet beklonken was, zei hij dit. Ik denk nog steeds dat... Dat we heel veel verliezen als het Louise er niet meer is. Maar dan nog hebben we heel veel kwaliteit over om uh, ja, wedstrijden uh, ja, binnen het af te sluiten. Maar de boodschap naar de achterban, naar, naar, naar de supporters is dan... jongens, uh, reken niet op dat kampioenschap. Jawel. Ik, we moeten altijd voor het kampioenschap gaan. Ook zonder uh, Louis. Maar, maar ze gaan dus, en dat is goed nieuws voor alle andere clubs natuurlijk, heel veel verliezen zonder Louis, zegt uh, zelfs uh, Frank de Boer. Nou, vanavond straks in Langs de Lijn veel meer erover. Onder meer uitleg van de algemeen directeur Rick van den Boog. En misschien dat hij wel wat kan vertellen over uh, die zin van het kan oplopen tot 26,5 miljoen euro, die transfers. Want dat is nog niet helemaal duidelijk hoe dat zit, maar goed. Um, dus Soares, dat is het grote nieuws. Zometeen natuurlijk ook nog gewoon een, een wedstrijd in de Eredivisie. NEC tegen Heracles en Rachel Niemeyer is daarbij. Uh, naar de nummer 11. Inmiddels tegen de nummer 13. Ja, zijn het concurrenten in de strijd om uh, weg te blijven bij die degradatiezone? Nou, ik denk dat NEC uh, liefst nog eventjes naar boven zou willen kijken. Maar het vervelende voor het helftal van William Vloet is dat er best een gaatje zit... richting een plekje hoger, richting 10. Waar NAC Breda staat, die hebben vijf punten meer. Die speelden vorige week tegen elkaar. En NAC kwam echt diep in blessuretijd terug tot 2-2. Anders was dat gaatje veel kleiner geweest. Maar... Uh... NEC speelt helemaal niet zo gek. En de trainer van Heracles zegt zelf, Peter Bos, het is een van de beter voetballende elftallen van de eredivisie. Daar kun je het mee eens zijn of niet. In ieder geval is de trainer er dus mee bezig, de trainer van Heracles. Peter Bos, die geen wijzigingen in zijn elftal heeft vergeleken bij de wedstrijd van een week geleden. 0-0, daarvoor die 5-0 uit bij Twente. Maar ze hebben zich dus een beetje hersteld. Hopen die lijn door te trekken. En kijk je naar NEC, zijn wel wat problemen. In die zin dat Nuitink is geschorst in het hart van de verdediging... speelt nu Otte voor de zevende keer dit seizoen in de basis. Ziemling is daar terug als controlerende middenvelder. En Davids, Lorenzo Davids, zit om die reden op de reservebank. Zou je nog even naar de keepers kunnen kijken. Jasper Sillissen blijft voorlopig staan. Babos na zijn rugoperatie zit hij weer op de reservebank. Maar een definitieve beslissing, zegt Vloed, als het waar is, is nog niet genomen. De belangen zijn er met name voor Herakles. Dat elftal zal wel omhoog moeten. Heeft 20 uit 20. En dat is eigenlijk niet genoeg. Vindt iedereen ook in Almelo. De scheidsrechter Jeroen Sanders. De aftrap om kwart voor negen. er niet mee. Dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, vandaag dus weer duizenden mensen de straat op in Egypte... die demonstreren tegen president Mubarak. En Mustafa Oekbi is natuurlijk Midden-Oosten-redacteur voor de NOS... en hij volgt de hele dag de ontwikkelingen in Egypte. Mustafa, goedenavond. Goedenavond. Inmiddels is het half tien daar, Egypte. Ja. Ja, en die avondklok die is al uren is die van kracht, maar uh, dit stikt nog van de mensen hè, op straat. Nee, het, is het is duidelijk in ieder geval uh, dat de demonstranten, de betogers, zich niets aantrekken van die avondklok. En uh, dat geldt niet alleen maar voor een stad als Kajara, maar dat geldt ook voor andere steden. Um, dat is natuurlijk wel een enorme probleem, ook voor het leger... wat uh, nu in de verschillende straten aanwezig is om de orde te handhaven. Op bevel, uiteraard, van president Hosni Mubarak. Je merkt in ieder geval uh, dat het regime de situatie nog steeds niet onder controle heeft. Ja. Hoe is die sfeer nu op straat? Kan je daar iets over zeggen? Uh, uh, vrij gespannen, maar tegelijkertijd ook uh, aan de kant van de demonstranten vrij opgetogen. Omdat zij in ieder geval bewezen hebben dat ze niet langer angstig zijn voor het regime. Uh, Hosni Mubarak is al 30 jaar uh, aan het bevinden uh, in Egypte. En als hij één ding heeft bereikt dan is het wel uh, dat hij de Egyptenaren behoorlijk uh, bang heeft gemaakt... Uh, door dat repressieve optreden mm -hmm. van hem. Maar dat heeft nu niet uh, mogen baten. Nee. Uh, de geest is uit de fleste duidelijk in Egypte. En de mensen uh, voelen zich duidelijk ook geïnspireerd door de revolutie in Tunesië. En dat staat ja. over naar Egypte. En uh, belangrijk op dit moment is: wat is de rol van het leger? Wat gaat het leger doen? Ja, want tot nu toe uh, dit, dit, dit, valt dat allemaal wel mee. Of tenminste, de, de, de, de houding tussen het leger en de demonstranten: er zijn zelfs demonstranten die op uh, uh, panzerwagens klimmen. Denk jij, verwacht jij dat dat nog gaat omslaan? Kies het leger toch de kant van Mubarak? Of gaan langzamerhand misschien steeds meer mensen overlopen? Dat nou, is heel moeilijk te zeggen. En daarom zeg ik ook, dat is heel cruciaal wat, het, wat die rol zal zijn van het leger. Als het leger de kant van het volk kiest, dus van de, van de betogers, dan zal dat ongetwijfeld het einde betekenen van het regime van Hosni Mubarak. Zijn bevindt, uh, moet het vooral hebben van steun van het leger en en de veiligheidsdiensten. Als die steun wegvalt, ja, dan krijg je eigenlijk hetzelfde wat in Tunesië gebeurt. Uh, daar heeft het leger ook tegen uh, president Ben Ali gezegd: van uh, nu is het uh, klaar, uh, mm -hmm. je moet het land uit, uh, je moet, het is afgelopen met het regime. En uh, dat heeft uiteindelijk geleid, uh, geleid tot de vallen van uh, de Tunesische ja. president. En hetzelfde kan Hosni Mubarak ook overkomen als het tegen de kat van het volk.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 Nee, en, en, en, Maar ja, aan de andere kant heeft het leger er ook niet heel dennerend veel baat bij als ze de kant van het volk kiezen. Want als dan het regime valt, wat gebeurt er met al die officieren? En Precies. Dat... Nou, ik denk dat zij nu ook al die generaals en al die officieren en al die commandanten aan het rekenen zijn op dit moment. van Wat zijn de kansen dat het regime valt? Want, uh, kijk, ze weten nu ook één ding. De Egyptenaren zijn niet meer bang. De mensen gaan de straat op. En het zal, uh, uh, het zal mij niet verbazen als ook de komende dagen, ook als het leger gewoon uh, in de straat van die verschillende steden blijft zal die demonstratie gewoon doorgaan. Omdat dat gewoon duidt op, op, op het zelfvertrouwen van de demonstranten. En dan ja. zal het leger ook zeggen van ja, dit regime kan niet langer op steun rekenen. Heeft het overigens nooit gehad, die steun van de bevolking. Maar in ieder geval, nu de mensen, gaan de mensen massaal de straat op. En dan is het het einde verhaal van, voor het regime van Hosni Mubarak. Maar er moet natuurlijk wel op een gegeven moment enige verandering komen. Dit, dit kan niet deze situatie zo maar doorbestaan. Dus ja, wat, mij, wat mij vooral opvalt is de stil, het stilzwijgen van Hosni Mubarak op dit moment. Daar is een toespraak aangekondigd van de Egyptische president. Ja, dat was leden, een uur geleden ja. Hij is niet op televisie verschenen. Uh, dat geeft ook een beetje aan dat hij niet helemaal controle heeft over de situatie. Uh, uh, en als hij überhaupt een toespraak zal, zal houden... dan zal hij vooral gaan vertellen dat hij... Uh, dat hij best wil luisteren naar de demonstranten... dat hij ook hervorming wil doorvoeren. Daar, daar wordt ook door de Amerikanen op aangedrongen. Maar dat is waarschijnlijk niet genoeg voor de, voor de demonstranten. Zij willen het aftreden van het hele regime. Het is gewoon nog heel erg onzeker, daar komt het op neer. Nee, maar één ding neemt. is duidelijk. Er is duidelijk een revolutie aan de gang in Egypte. Ja, en de geest gaat niet meer in de fles. Denk het niet. Moestaf bij. dank je wel. We horen ongetwijfeld de komende dagen nog heel veel van je. En dan hier in de studio ook Monique Samenwel. Goedenavond. Goedenavond, schrijfster, politicoloog en vooral ook Egyptisch. Ja, ja. Van nu wel, ja. Van nu wel, ja. Alles ben je gewoon politicoloog en Nederland. Precies. Um, jouw vader, die zit nu in Egypte? Ja, eigenlijk um. toevallig. Maar dat is wel super spannend natuurlijk. Ja, Want die woont wel hier, maar die ja. zit nu toevallig daar. En ja, hij heb wilde je met uitrusten. Hem gesproken? <laughs> hij wilde uitrusten. Ja, nou, dat is nu niet echt helemaal geslaagd. Ja, nou ja. Geen goede tijd. Nee. Ja, Bo ik heb hem afgelopen dagen steeds gesproken, gebeld, gevraagd naar update gevraagd hoe het met de familie gaat. Uh, gisteravond heb ik hem voor het laatst zelf gesproken. Vandaag heb ik geprobeerd te bellen, maar met alle mobiele telefoons plat lagen, kon ik hem niet bereiken. Mm -hmm. En oom heeft mij uh, net uh, vlak voor de uitzending gebeld om te vertellen dat het goed gaat met mijn vader. En dat hij de familie heeft kunnen bereiken via een landlijn. Uh, maar het is ongelooflijk spannend. Uh, ja. Weet je of je vader er aan meedoet aan de demonstraties? <laughs> nee, nee, mijn ja. vader doet niet mee in deze demonstraties. Nee. Het probleem met uh, de revolutie, zoals je het misschien inderdaad wel kan noemen... Uh, is dat er geen leider is. Nee. En niemand heeft een idee wat er eigenlijk hierna gaat gebeuren. Oké, okay, laten we zeggen dat het regime van Mubarak valt. Wat ik nog steeds niet helemaal 100% zeker acht. Maar oké, okay, hij valt. Wie komt er dan aan de macht? Op dit moment roepen demonstranten voortdurend Allah Akbar. En roepen ze om een islamitische uh, mijn familie is christelijk. Ze zitten daar helemaal niet op te wachten. Net zoals veel gematigde moslims. En ja, als die moslimbroederschap die heeft zich al hè, die officieel uitgesproken... van wij steunen die demonstranten. Ja. Dat zijn uh, behoorlijk radicale moslims. Ja. Die, dan Jij moet er waarschijnlijk niet aan denken dat die daar straks aan het horen zitten. Nee, nee uh, um, wat je ook kan zeggen van, uh, van de regering zoals die er nu uh, is. Uh, ze hebben in ieder geval geprobeerd altijd enigszins seculier te zijn... Uh, democratisch uh, zou ik het niet noemen. Nee, het Midden-Oosten kent geen democratie. Maar wat zou het bijvoorbeeld maar... betekenen? Jij bent koptisch. Uh, je, je, je hebt familie daar wonen. Ja. Wat, zou het voor hen iets betekenen? Nou, uh, de sharia zal dan waarschijnlijk worden ingevoerd... als het moslimbroederschap aan de macht komt. Dat betekent dat het voor christenen veel moeilijker wordt... om in vrijheid en godsdienst te beleven. Dat is het nu al. Kerken kunnen volgens mij niet worden gebouwd. Maar dan kan je ervan uitgaan dat het nog lastiger wordt... om naar de kerk te gaan. Vrouwen zullen hoofddoeken moeten dragen... of misschien helemaal gesluid moeten worden... Uh, Onderwijs wordt waarschijnlijk gescheiden. Werk wordt waarschijnlijk gescheiden. Uh, dat heeft veel... Kijk naar Iran. Iran is het voorbeeld van... Maar, maar wil jij dit dan eigenlijk niet? als de, de revolutie? Dat is een zo dubbel gevoel. Ja, ik, ik vind dat er verandering moet komen. Egypte is helemaal vastgelopen. En zo corrupt. Uh, zo vreselijk corrupt. En de men... Je wordt gepest. Je wordt getreitend. Uh, er is werkloosheid. Het is een dictatuur, toch? Ja. ja. ja. Ja, maar meer dan een dictatuur. Het is een compleet mislukte staat eigenlijk. En dat zie je nu ook, want de, de overheid kan geen controle meer krijgen op de mensen. Maar dat het een dictatuur is, uh, jij vertelde net, van uh, dat heb je zelf ook uh, min of meer ervaren. Je, je dacht, maar je wist het niet zeker, maar je meende misschien afgeluisterd te worden. Uh, ja, ik kan daar weinig over zeggen, maar laat ik zo zeggen. Uh, wij hadden sterke aanwijzingen. Uh, Doe je... Genoeg aanwijzingen om het telefoongesprek snel te beëindigen. Want dan betekent dat je iets hoort of zo. Mm -hmm. Ja, je kan daar niet... Waar, Waarom mag je daar niet veel over zeggen? Ja, we weten niet. Uh... <kuggen> ik, heb, uh... ik heb daar natuurlijk familie wonen. één, En ik hoef zo ook naar Egypte te gaan. En ik weet niet of dat, het, uh... of dat deze regering blijft zitten of niet. En uh, hoe dan ook. Uh... Ja. <laughs> nee, je... Ik loop helemaal vast. Ik nee, kan gewoon je... niet eerlijk zijn. <laughs> ik kan nee, ik... Niet eerlijk zijn. Maar je wil zelf naar Egypte en je wil gewoon niet te veel zeggen. Want je weet niet wat dat voor effect kan hebben. We, kijk naar de beelden. Kijk wat op dit moment gebeurt met demonstranten. Uh, kijk naar hoe mensen in elkaar worden geslagen. Uh, kijk naar... naar de tanks die rondrijden in de straten. Uh, ja... Ik, het is lastig. Je zit, je, mijn familie zit daar en ze zijn doodsbang. Ze zijn doodsbang ja. voor de regering die er komt. En ze zijn doodsbang voor de regering die er zit. Dat is misschien de, de beste samenvatting. En dat geldt voor heel veel uh, Egyptenaren. En ik ben ongelooflijk trots op al die mensen... die eindelijk die passiviteit en die angst hebben doorbroken. Het is sowieso een morele revolutie. Een morele overwinning. Wat er ook gebeurt. Uh, en ik denk ook niet dat Egypte hetzelfde zal zijn. Zou jij erbij willen zijn eigenlijk nu? Uh, ja. Ja. ja, al was het maar allereerst om het nieuws uit eigen hand <laughs> en vanuit eigen ogen te krijgen. Maar ook inderdaad omdat het, het zo'n bijzondere gebeurtenis is. Ik heb al die keer dat ik in Egypte was ook met mijn familie te praten met vrienden, vrienden studenten. Ze van jongens, hoe kunnen jullie nou maar het allemaal over je heen laten komen? En nu doen ze wat en ik ben er niet. Dat voelt wel, uh, ja, dat voelt wel heel krom. Maar wat, overigens over die militairen, want dat mm. zei meneer Mustafa net. Uh, je moet bedenken dat het dienstplicht is in Egypte. En de hoogofficieren officieren hebben heel veel te verliezen. Maar de gewone soldaten in, uh, in dienstplicht, dat zijn gewoon jongens van 22, 23... die hun broers en neven zien demonstreren. En dat uh, haalt natuurlijk het moraal in het leger heel erg onderuit. Die uh, soldaten zijn niet vrijwillig in het leger. Nee. En zij willen helemaal niet op hun eigen broers en zussen schieten. Dus dat zou misschien nog wel iets uitmaken. Nou, dat, ik denk dat ja. het leger uiteindelijk dus... Ja, de officiers zijn nooit partij kiezen voor demonstranten... maar de gewone soldaten en agenten wel. Die ja. houden van Egypte en die houden van de mensen. Dankjewel Monique samen wel. Ik kan horen dat het je, dat je hoog zit. En ja, dat, dit, dat je absoluut. veel doet. Ja, Sterkte en uh, vooral met je familie. En dank je dat je hier was. Ja. Dit is Radio 1. BNN Today. Je hebt van die acteurs die in iedere Nederlandse serie een film te zien zijn... maar waarvan je de naam maar niet kunt onthouden. Nou, Marcel Hensema, die is zo iemand. Hij uh, speelde hoofdrollen in onder andere de films De Grot in Simon. De gelukkige huisvrouw. Um, en uh, je kent hem misschien uit Penosa, daar was hij die doorgesnoven gast. En hij was de pestnicht in Simon en premier Balkenende in de serie Majesteit. Ik weig. Nee, Majesteit, dat zult u niet. Een mens die alleen maar danst op muziek van anderen sterft langzaam af. Marcel, hallo, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat was een heel kort stukje van jou in de serie Majesteit en dan hebben we uh, nu ook nog een, uh, een klein fragmentje, ook heel kort, van de nieuwe bioscoopfilm Sonny Boy, waar je ook in speelt. Ik maak jou helemaal kapot. Ja, en dan herken ik je dus, als ik dat hoor. Dan herken je me Ja. ik zeg, ik maak je helemaal kapot. <laughs> ja, precies. <laughs> nee, maar dan moet, ik, dan moet ik, met die stem moet ik gelijk denken aan jouw rol in Penosa. Dat je een beetje oh, zo? Ja, ja? ja, dat is een beetje enge, enge, tuigachtige, ja. oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou begrijp ik het. Ja. Maar, maar heb jij dat, want als ik zo die hele waslijst opnoem waar je allemaal wel niet in gespeeld hebt en ook niet, ja. de, niet de minste rollen. En ja. ik googelde jou natuurlijk even, want ik heb je aan de telefoon, je bent niet in, een uur in de studio. Nee. En toen dacht ik, ja, natuurlijk, die man, tuurlijk, die heb ik zo vaak gezien. Maar eerlijk gezegd, je naam zijn me dus niet zoveel. Nee, dat hoor ik heel vaak en mensen zeggen, joh, je moet ook meer in je doen en uh, ja, maar ja, goed, ik weet ook niet hoe je dat moet doen en of het nou wel echt nodig is, want ik heb niet te klagen over werk, ik doe leuke dingen. Ja. En uh, dus ik vind het wel goed zo. Word, word je bijvoorbeeld herkend op straat of in de supermarkt? Ja, ik word, ja, ik word wel heel veel herkend, maar mensen weten nooit waarvan, dus... Uh, <laughs> Dus meestal is het zo van, ik ken je uit de kroeg of, uh, ja, ja. of dat soort dingen, weet je wel. En daar laat je het dan ook maar bij. Ja, en kijk, ik merk wel dat nu naar zo'n Pinoza, dat die televisie waanzinnig veel doet. Ja. En uh, dat dat ineens ook veel meer is dat ik herkend wordt. Ja. Dat was maar, toch een hele uh, goed bekeken serie, toch ook Pinoza? heeft het Ja, precies. Gedaan. Ja, en televisie is daarin heel belangrijk. Ik, en ik, ik ben niet zo'n... Ik ga niet in alle bladen en ik, ik, ik heb geen zin om... Uh, uh, met meubels op de foto te gaan of in bepaalde <laughs> kleren, weet je wel. De, en, en ook niet om in panels te zitten. En volgens mij hoort dat er dan wel een beetje bij als je dat wilt of ambiëert. En, uh, yeah. en dan kan het heel snel gaan met een naam, ja. Maar dat heb je, er echt maar... In, je gaat echt niet bij wakkoe wakkoe, dat bestaat volgens mij niet eens meer, maar nee, bij nee, nee, soort... maar nee, dat soort dingen dat ben ik gewoon niet voor in de wieg gelegd. Hmm. En ook zo, op zo'n loper, zo'n rode loper, ja, ik loop meestal heel snel door. Ik kan dat spel gewoon niet zo goed spelen. Dit, dit, dit is niet Wat je nu op dit moment aan uh, het doen, men, is niet het leukste wat je je kunt voorstellen. Oh, <laughs> nee, dus dit, nee, maar nu heeft de functie. Ik bedoel, het staat in functie van de voorstelling ja. die vanavond in première gaat... Dus dan vind, ik het, dan vind ik het goed. Maar ik heb geen zin om over mijn uh, familie of nee. dat soort dingen. Of over mijn smaak van kleding in een blad te praten. Dan denk ik, ja, god. Nou, laten we het dan nee. even over die voorstelling hebben. Vanavond van ja. drie weken in Amsterdam met een stuk olie. En uh, nou, heel, ja. heel verrassend gaat over olie. Uh, ja. Ja, doe even kort uit de doeken waar, waar het over gaat. Nou, heel het kort. Het gaat over een echtpaar. Een echtpaar die in een, uh, in een uh, land als Afghanistan of als Pakistan of whatever... een vreemd land, waar we na verder de naam niet van weten... maar die gaan daarheen om olie te zoeken. Dus het zijn twee Westerse expats in het buitenland. En die vrouw die, uh, die zit daar maar thuis. En die man die is steeds maar op zoek naar olie. Ja, en dat, dat, dat legt natuurlijk een grote druk op die relatie... want ze zitten maar in de eentje en ze begint te zuipen. En ze krijgt steeds meer sympathie voor de plaatselijke bevolking... omdat die Westerlingen daar een heleboel eigenlijk leegplunderen. plunderen... Ja. En uh, ja, die man zegt: Ja, god, ik ben keihard aan het werk. Ik wil geld verdienen voor ons beiden. Dat we het goed hebben straks. En uh, jij zit hier maar te zuipen. En die hele relatie die komt gigantisch op spanning te staan. En uh, ze raken steeds meer van elkaar verwijderd, zeg maar. Afgelopen woensdag, natuurlijk, in de Tweede Kamer een hoorzetting over Shell. En de manier waarop, uh, ja, waarop zij ja. zaken doen in, in Nigeria. Jij houdt je er dus ook mee bezig. Wat ben je allemaal dan te weten gekomen? Je moet je voorstellen: als er nu. ...drie weken lang geen olie zou zijn, hoe Amsterdam er dan uit zou zien. Ik bedoel, er is niks meer in de winkels. Nee. Ik had het deze zomer in Griekenland. Dan was, uh, hadden we vier dagen geen benzine. Maar nou, je merkt meteen dat de winkelschappen leeg waren. Uh, toeristen kwamen niet meer. Uh, dat gaat dan zo hard. Ja. We zijn zo afhankelijk daarvan. Nou ja, dat is een element van die voorstelling. En... Uh, en eh, natuurlijk de liefde tussen die twee mensen die heel erg onder druk komt te staan. Heb jij nou, want als je dit zo vertelt, van je verdiept je er helemaal in en je leest erover... en je raakt nou ja, best bevlogen daardoor. bedoel, doe jij onmiddellijk de auto de deur uit en alleen nog maar alles op de fiets? Of gaat dat wat ver? Ja, ik, mag geen, ik, ik ben de vaste stem van een, een automerk... die zich heel ah. erg bezighoudt met zuinige auto's. Oh, ja, maar wel ik van een automerk. Het geluk dat ik, <laughs> ja, maar ik, heb, maar ik heb het geluk dat ik in een auto van een uh, uh, mag gaan rijden. Ah. En uh, uh, die is inderdaad heel zuinig. Er 1200 kilometer op één tank. Zo. Ja. So. Ja. Vanaf vanavond dus. Drie weken lang te ah. zien in het Theater in Amsterdam. Met het stuk olie. En nee, in de bioscoop draait natuurlijk Sonny Boy. En daar ben je ook in te zien. Dankjewel, Marcel Hensma. En ik okay. uh, hoop dat je al, altijd in veel stukken blijft spelen, maar voor de rest onbekend blijft. Dat lijkt me ook het <laughs> Hartstikke goed. Dankjewel. Oké, okay, dag. Rugga die is bij NEC Herakles. Hoe is het daar? Ja, met zo'nzelfde auto, maar dan ervoor betaald. 0-0 uh, stand <laughs> in de negende minuut van de wedstrijd. Aan de linkerkant van het veld is het Herakles met het balbezit. Het gevaar in deze wedstrijd komt uh, tot nu toe van de thuisploeg, Hoewel... Heel gevaarlijk is het ook weer niet geweest. Er zijn wel schoten geweest, met name uit de tweede lijn opening van het Ziemlingen een minuut geleden. De Deen op het middenveld Open helemaal op rechts waar Chatel was. Maar die schoot toch eigenlijk hoog over het doel heen van uh, de keeper van uh, Herakles. En uh, dat is dus Remco Pasveer. 0-0 is daardoor nog de stand. Het is werkelijk ijskoud, het zit wel goed vol. En iedereen probeert zich zo min mogelijk van de kou aan te trekken. NEC Herakles 0-0. En dan de dag van Joris Kreugel. Hi, hoi. Veel kusjes worden hier gegeven. Iedereen kent elkaar volgens mij op de Amsterdam Fashion Week. Ik niet, ik ben niet bekend met mode. Ik loop al 30 jaar in hetzelfde. klofje zo'n beetje. Als ik schoenen ga halen, dan loop ik naar de toonbank, zeg ik maat 46... en dan krijg ik weer een paar Engelse conservatieve schoenen. Maar waarom ben ik hier eigenlijk op de Amsterdam Fashion Week? Nou, gewoon aapjes kijken. En ooit in het verleden heb ik nog wel eens een keer iets met textiel gedaan. Ik heb namelijk de D-Tex-opleiding gedaan... En uh, ja, dan leer je alles over kepenbindingjes, over wol... en over, uh, wat was het nog meer, katoen, et cetera. Maar ik ben nu verslaggever geworden. Maar voor hetzelfde geld had ik hier rondgelopen. Maar ik wil wel eens een keer de sfeer proeven. Lekker beppen over textiel. Uh, Edwin van Micromac. Dag Edwin van Micromac. Hallo. Oh no. Zo, uh, jij uh, komt heel vaak waarschijnlijk op modeshow. <laughs> nou, dat valt wel mee. Maar als ik, oh? dan, als ik er ben, dan geniet ik volop. Wat doe je? Ik ben uh, fashion editor van Micromac uh, Onder leiding van Sony Grow en Jean uh, Zeg me helemaal niks. Fashion editor die zorgt voor alle, uh, alle aanvraag en mode-items... Uh, die er moeten komen voor een fotoshoot. Oké. Okay. Voor het seizoen. Hoe moet ik me gedragen hier op deze fashion week? Want het is voor precies mij voor het zo, eerst. Precies zoals je nu bent. Ja, echt waar? Ja. Dus je kan gewoon naar binnen toe? jeans, helemaal goed. Zie ik er niet een beetje oud-engels-conservatief uit? Nee, je ziet er geweldig uit. Ja, dank je wel. Ik, ik moet... Ik moet verder show Oh, je begint. moet echt verder. <laughs> Sorry. Okay, nou. Zet hem op. Rodrik en Valentino die staan die film. En die hebben allebei een hele leukere, bijzondere bril. Ja. Het lijkt echt net een half integraal helft. De ja, bril heet Incognito, die is ontworpen om je identiteit te kunnen beschermen. Ja, dat is precies wat we doen hier. Ja. <laughs> ik hou gewoon van kleding. Deze jas bijvoorbeeld van Intoxica. Ja, het is gewoon fantastisch. Het is, het is helemaal organic en uh, het, voelt, het voelt als denim. Maar de stof komt ergens uit Japan, een klein dorpje. Dat vind ik gewoon leuk. Ik hoef je niet eens wat te vragen. Je gaat al gelijk over je kleding beginnen. Ja. Ja, Middelstaak in de Weste Gasfabrieken, vlak naast de catwalk. En het is hier helemaal afgeladen. Mannequins lopen over de catwalk en iedereen kijkt heel gefascineerd... naar de nieuwe creaties van derdejaarsstudenten van de fashionopleiding Amphi. Ik ben nooit bij een modeshow, maar iedereen is helemaal geobsedeerd. Al die vrouwen zitten daar naar te kijken. Ja, natuurlijk Het is een hele spannende film. Voor mannen heb je voetbal, voor vrouwen heb je mode ja, Echt waar, hè? Nee, maar wat levert het op? Wat het oplevert? Nou ja, je krijgt een hele nieuwe kijk op hoe de collectie er dit jaar uit gaat zien. Ah, want dan kan ik me daar ook weer op uh, oriënteren. En ik ben heel erg tevreden over deze collectie. Heel veel basic items en heel erg ook gewaagd. En daar ook al van dus wat uh, ga je nou nog doen dus nu even een borrel en dan uh, door naar de volgende dag veel mensen ontmoeten. connecties opmaken opbouwen ja zeker en wat doe je daar dan mee uh, ja altijd handig voor later voor mocht ik in de modebranche willen werken dus uh, ik ben nu erg gefocust op de televisiebranche maar mode spreekt me ook heel erg aan dus voor de connecties is het altijd goed ik ben hier voor het eerst en ik, ik ga eigenlijk heel heel eerlijk een beetje voor het aapjes kijken uh, je moet natuurlijk altijd een beetje zien en gezien worden hier. Uiteindelijk gaat het allemaal om één ding en dat is fashion. Wieber de babber de boep en zo kan je nog uren doorpraten over fashion. Maar deze modeprins is er wel uitgepraat over. Maar wat wel leuk is, of je er wel of niet van houdt, is dat bijna iedereen er mooi en feestelijk bij loopt. En daar kan, vind ik, de gemiddelde Nederlander nog wat van leren. Want ik vind de smaak in ons land toch een hoog shabby gehalte hebben. En als je dit hier zo ziet, dan zijn er gelukkig nog een hoop mensen die het straatbeeld enige kleur geven. En dat is toch ook niet onbelangrijk, want het oog dat wil toch ook wat?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 VVD, CDA en GroenLinks. De campagne gaat van start.